Everybody's got some class, everybody's got some flag, most people got no cash. 25 jaar ZFM en uh, we hadden bij ZFM altijd een uh, programma dat heette The Groove Empire. En dan kwamen dit soort uh, onbekende disco disco-knakkers voorbij. Linda Lewis is haar naam en haar uh, hitje was uh, Staal Klaas. 7 over 4, welkom bij deel 3 van Zandvoort op Zondag. Sport, dat uh, volgen we voor je... Onder andere de eredivisie, de wedstrijden op dit ogenblik. PSV Dordrecht 3-0, Willem 2 Ajax 1-1. En Twente tegen Vitesse staat 0-1. Daarnaast wat sportnieuws en lokale en regionale informatie. En lekkere muziek doen we nu met Leaf.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 Love Je krijgt gelijk zin in de lente als je die plaat wordt. Van Geico, Firestone, dat is uh, samen met Conrad. Dat is de man die je hoort zingen, trouwens. En de For All Leave met Wonder Woman. Dit is CFM Zandvoort. Een dood aan die. Een uh, aantal jaar geleden brak hij door met deze single. En uh, nou ja, vorig jaar brak hij helemaal door met uh, die grote hits. Maar dit is This Town. City light. Breath the Across all seven different oceans Together every perfect moment The brightest star ...Rose Royce met Is It Love You After, het uh, origineel van S-Express. Die plaatdienst instart moet je altijd denken aan S-Express, maar goed. Daarvoor Dozen met Distown. Uh, het is zeven uh, voor half vijf. We gaan even kijken naar wat sportnieuws. Sivan Hassan heeft uh, vandaag voor de eerste keer in haar loopbaan... ...een titel veroverd bij de MK Indoor. De 21-jarige atleten liep in Apeldoorn simpel naar het goud op de 1500 meter. Met een tijd van 4'17'31 leef Hassan Manon Kluiver en Marijke de Visser voor. Kruiver had zaterdag nog de 3000 meter gewonnen. Hassan die vorig jaar bij het EK Outdoor goud pakte op de 1500 meter... kwam eerder deze week bij een atletiek in Stockholm tot een supertijd van 4'00'46. Met afstand de beste prestatie wereldwijd dit seizoen op dit onderdeel. De geboren Ethiopische zal daardoor over twee weken... als grote favoriete aan het start staan bij de EK Indoor in Praag. Medea Gavor maakte haar favoriete rol op de 400 meter meer dan waar. De 22-jarige Amsterdamse, al gekwalificeerd voor het EK... ook met een tijd van 52-42 ruim twee tiende onder haar persoonlijk record. Het Nederlandse record op deze afstand staat sinds 1998... op naam van Esther en dat is 51-82. Nadine Broerse maakte bij het hoogspringen in haar laatste poging op 1'88 geblesseerd... en moest de Nederlandse titel daardoor aan Sietzke Norman laten. De regerend wereldkampioen op de vijfkamp gaf na afloop aan dat ze door haar enkel ging... en dat ze hoopt dat ze over twee weken gewoon mee kan doen aan het EK. Timen Koepers maakte een goede indruk op de 800 meter. De 23-jarige nummer 5 van de WK indoor van vorig jaar bleef met een tijd van 1'47'81 Richard Douma en Robin Ruiter voor. Kupers had zich al geplaatst voor de EK in Praag. Het verspringen werd gewonnen door Loek van Zevenbergen... met een afstand van 7'29. En Ignatius Gassai deed die mee in Apeldoorn. De nummer 2 van de WK Outdoor in 2013... heeft een punt gezet achter zijn indoorseizoen... en zal dus ook niet starten bij het EK in Praag. Dennis Licht wist zich vandaag bij zijn laatste mogelijkheid niet te plaatsen voor het EK. De 30-jarige atleet kwam in de nk finale van de 3000 meter tot een tijd van 7.59.09. Waar de limiet op 7.58 stond. Licht kan zich troosten met de Nederlandse titel. Het zilver ging naar Jesper van Wielen voor Edwin de Vries. Dan nog even wat schaatsen. Bob de Vries en Maritska Huisman hebben zich gisteren verzekerd van de KPN Marathon Cup. Beide schaatsers stelden de eindzegen veilig... tijdens de vijftiende en voorlaatste wedstrijd van dit seizoen in Deventer. Het dagseizoen, eh, dag succes bedoel ik op eh, ijsbaan De Scheg was voor Simon Schouten bij de mannen... en Francesca Lolo-Bricida bij de vrouwen. De Italiaanse was na 70 ronden in de sprint... te sterk voor Irene Schouten en Huisman... die respectievelijk tweede en derde werden. En de Nederlandse schaatsers die hadden vorige week bij het WK 10 half... nog goud en brons veroverd op de massastart. Bij de mannen ging de winst naar Simon Schouten... die na 125 ronden zijn medevluchter Bob de Vries klopte in de, in de sprint. Maar stroost verzekerde de Vries zich wel van de eindzegen in uh, het marathonklassement. Sjanne Braspenning heeft uh, op de slotdag van de WK-baanwielrennen in Parijs... heel verrassend zilver veroverd op het onderdeel Keirin. Keirin moet je het uh, zeggen. De 23-jarige Nederlandse moest alleen Anna Meares uit Australië voor zich de dulden. De Cubaanse Lisandra Guerra Rodriguez finishte als derde en greep de bronzen plak. Brass Penning kroop met nog twee ronden te gaan sterk naar voren en lag bij de bel al op de ideale positie. Bij het ingaan van de laatste bocht schoof ze op naar plek 2 en gaf die niet meer uit handen. Brass Penning sprintte overtuigend naar zilver. De finale werd verreden met vijf in plaats van zes vrouwen. Stephanie Merton die had kort na de start van de finale een lekke band... waarna de race werd stilgelegd. Vanuit juryoverleg werd de Australische uiteindelijk uit de engstrijd gezet... omdat de band het na een halve ronde had begeven. Alleen als het binnen 125 meter was gebeurd, zou ze opnieuw mogen starten. Goed, het is voor het sportnieuws om meteen het dier van de week. En uh, één van die twee platen gaat Montel Jordan worden.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 together Mind. ...uit de Breakdown van afgelopen vrijdag... ...met uh, Maurice Mulder. Echo Smith was dat... ...met uh, The Cool Kids. En de voormond tot Jordan... ...get it on tonight. Het is vijf uh, over half. Vijf uh, zijn een beetje te laat, maar goed. Maar niet zo uit. Het is uh, tijd voor de dier van de week. En dit keer is het Granu. Het is een ontzettend lieve poes. Ze is uh, gek op aandacht en knuffelen. Ze zoekt een rustig huis... ...zonder andere katten of kleine kinderen...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 Kunt u haar dat geven, kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken. Zeker weten dat u voor haar valt. Mocht u interesse hebben in Granoe, google dan eerst even op Eosinofil Gronoloom Complex. Zodat u precies weet wat het is. Eosinofiel Granoloom, ja. Dierenhuis Kermerland is te vinden. Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort. Telefoonnummer is 023 57 als u een afspraak wil maken. En het dieren te huis is geopend van 11 tot 4 uur, van maandag tot met zaterdag. En uh, voor meer informatie, dieren te Dus uh, dier van de week is uh, dit keer is, uh, Granul, De leuke, ontzettend lieve poes. Goed, we gaan weer verder met de muziek, hier bij ZFM. Doen we met de shapeshifters.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 De yeah, yeah, keep keep keep Pointer Sisters, happiness in the board, the shapeshifters, incredible. Ooh, yeah. de eindstanden op de velden, Dylan T. houdt Ajax op 1-1 en uh, in... Uh, yeah. Twente is het in meneur, want Vitesse win met 1-2 van FC Twente. En PSV win met 3-0 van Dordrecht. En zo meteen gaan beginnen Feyenoord Excelsior. Yeah. Nou, nog even één blokje. Voor Zandvoort en de regio. Ja, dat zijn wel de leuke berichten um, zo uh, rond februari, maart. Want uh, Culinaire Zandvoort zal dit jaar in het weekeinde van 26, 27 en 28 juni... plaatsvinden op het Gasthuisplein.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 Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar zou u wel uh, zich willen aanmelden? Kijk dan even op uh, www.culinair-zandvoort.nl. Hier vindt u het reglement en een inschrijfformulier, uh, dus uh, www.culinair-zandvoort.nl. Kom je ook eten is op maandagavond de eet- en ontmoetingsplek in Zandvoort Noord. De bewoners van uh, Nieuwenigum en het RIBW koken.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 En daarom wordt er nu gekeken of er wekelijks op donderdag een extra avond kan worden gestart. En voor deze extra avond wordt een hobbykok of een gewone kok gezocht die deze activiteit wil aansturen. De tijden zijn van half drie tot circa half acht. Nadere informatie is te verkrijgen bij Nathalie Lindeboom. Zij is coördinator van steunpunt ook Zandvoort. Je kan haar bereiken via 5719393. Dat is dus telefonisch of per e-mail info Dan staat er in het Zandvoortskrant deze week een, ja, een bericht... die wij als CFN er ook graag willen omarmen. Want op 1 november 2015 gaat plaatsgenoot Martine van der Ham... de marathon van New York lopen.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 heeft op vierjarige leeftijd een hersentumor gehad. Vele operaties, chemo's en bestralingen. Verder heeft zij het gelukkig overleefd. Dat kunnen niet alle kinderen met kanker zeggen. Helaas overleeft maar 75% van de kinderen het. Kika heeft ons streven om dit percentage naar 95% te krijgen. En daar is veel geld voor nodig. Daarom doe ik mee aan de marathon voor Kika, al dus Martine. Om geld bij elkaar te krijgen organiseert zij op 4 maart aanstaande... bij Club Notique een running dinner. De kosten voor dit Indische buffet met welkomstdrankje en nagerecht zijn 25 euro. De onkosten voor het eten en drinken worden tegen inkoopprijzen verrekend... en de rest van de opbrengst gaat naar Kika. Verder zal er een loterij zijn met leuke prijzen. Kaartjes voor dit diner zijn te bestellen via martine van der Ham at Volgens mij martine-vanderham.gmail.com. Geen behoefte aan het diner, maar wel sponsoren kan natuurlijk ook. En uh, ga voor meer informatie naar de website wwwrun Streepje Martine, martine van der am uh, Of kijk gewoon in het krant, daar staat het helemaal uitgeschreven. Goed, tot zover de lokale informatie. We gaan verder met uh, nog drietal platen, waaronder Supergrass.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 met Airport, En daarvoor uh, uit de jaren 90 Supergrass met Moving. Nou, het zet er weer op voor vandaag. Zandvoort op zondag. De volgende week uh, gewoon weer met uh, Albert-Jan en Rob Harams. Albert-Jan voorscheidt die man hem. En over twee weken ben ik weer op uh, 7 maart, als het goed is, op 8 maart. Nou, ik ben het wel een beetje kwijt, maar goed. Zo meteen hier bij CFM, non-stop muziek. Tot aan... Uh, 9 uur. Dan hebben wij Peaceful Radio met uh, onze grote vriend uh, Zondersnoor. Vroeger had hij met snoor. Uh, ben Veugel. Ik zag hem nog bij uh, de 25 jarige jubileum van CFM. En uh, hij heeft uh, vanavond uh, het nieuwe album van Cole en Kofman. Dat heet Shapeshifter. Bij Peaceful Radio Show 1060. Nou, hè? Dit programma wordt uh, trouwens herhaald aankomende dinsdag tussen uh, 8 en 11 uur. Dan uh, Zandford uit Zandvoort tussen 11 en 12 en dan uh, Ziervande tussen 12 en 2. Goed als laatste. De New Radicals.